De kans is groot dat de PvdA-fractie de voorstellen van de werkgroep overneemt. Maar de fractie moet er nog wel een definitief standpunt over bepalen. Met de voorstellen wil de PvdA beter waarborgen dat in Nederland geen sprake is van een politiek koningschap. De discussie over modernisering van de monarchie leeft al langer in de Tweede Kamer. Premier Rutte liet eerder blijken dat hij weinig ziet in veranderingen.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 2350 arbeidsplaatsen laten verdwijnen. Dat is wel heel veel. FNV-bondgenoten wil nu eerst onderzoeken om welke banen het precies gaat. Door het schrappen van ruim 23.000 arbeidsplaatsen... wordt het kind met het badwater weggegooid. ABN AMRO heeft juist mensen met ervaring nodig... om de dienstverlening te verbeteren, zegt FNV-bondgenoten.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 Een nieuwe leider en daarmee meteen ook een nieuwe premier. Dan is weer nog in het oosten eerst nog droog. In het westen regent. Het wordt maximaal 27 graden. Vanmiddag trekken stevige regen en onweersbuien over het land. En vanaf morgen wordt het koeler met maximaal 19 graden.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Europese terrorisme-experts bij EEN in Den Haag... om te praten over een nieuwe aanpak na de aanslagen in Noorwegen. Het duurt nog 12 eeuwen voordat we alle dier- en plantensoorten op aarde kennen. Het is een slechte zomer. En het is echt waar, ze bestaan mensen die daar blij mee zijn. Lekker de zon. Dan, dan moet je blij zijn. Dan... dan uh... Leuke kleren. Ik kon daar niet in meegaan. En het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna vijf minuten over tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. In Den Haag komen vandaag de Europese kopstukken... op het gebied van terrorismebestrijding bij elkaar. Onderwerp van gesprek is hoe het contraterrorismebeleid eruit moet zien... na de aanslagen in Noorwegen. De Bijeenkomst wordt georganiseerd door het... International Center for Counterterrorism in Den Haag. En de directeur daarvan is Peter Knopen. Meneer Knopen, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kopenman. Waarom heeft een groot en dramatisch incident... zoals in Noorwegen meteen tot gevolg dat de hele zaak op de schop moet? Nou... Wij organiseren deze week een cursus over terrorisme, terrorismebestrijding, een internationale cursus. En daar zitten dus een groot aantal mensen uit verschillende delen van de wereld bij elkaar om over terrorisme, terrorismebestrijding te praten. Ja. En dan kun je er niet aan ontkomen uh, om daar ook te kijken naar wat uh, lone wolf terrorisme, zoals dat is gaan heten. Mensen ja. die in bij een leng eenling die in zijn eentje opereert, wat dat voor gevolg heeft. Het is zo dat als groepen opereren in terrorisme, um, dat je via infiltratietechnieken afluisteren van communicatie tussen leden van groepen, ja. dat je daar um, op de klassieke manier iets aan kunt doen. Ja. Dat geldt vanzelfsprekend niet voor een ding die kun je niet infiltreren en die communiceert niet of nauwelijks met anderen. Nee, maar is de realiteit niet gewoon dat hoe goed je ook bent in, in contraterrorisme, dat je dat niet kan voorkomen? Nou, dat is nog maar de vraag. We kunnen het ons nauwelijks veroorloven. er zijn hebben velen in de afgelopen weken gezegd... dat is heel lastig, dat is ongetwijfeld waar... maar als je in je vakgebied is om terrorisme te bestrijden... dan kun je bij die opmerking en die constatering dat het lastig is... natuurlijk niet stilstaan. Dan zul je vervolgens wel moeten afvragen... oké, okay, het is lastig, maar hoe doen we dat dan? Ja, en hoe doet u dat dan? Nou, dat weet, we gaan daar vanmiddag natuurlijk het debat over voeren. Er zijn twee echte grote vraagstukken. Eén is, hoe kom je bij de signalering in een vroegtijdig stadium, stadium, in de voorbereidingsfase... signaleren dat mensen met extremistische gedachten rondlopen... en daar wellicht de consequentie. Dus die, die signalering is er één. De tweede, die minstens zo interessant is, of uitdagend, hoe je het dan ook noemen wilt... is het feit dat eenlingen toch op enige wijze zich onderdeel voelen van een groep... Um, en daarmee lone wolf terrorisme in de praktijk blijkt besmettelijk te zijn. En die besmettelijkheid, het verspreiden van een verschijnsel... is iets waar je ook aandacht aan moet besteden. Dus er zijn twee grote vragen waar je, waar je aandacht aan moet besteden. Maar dat is toch gewoon het normale werk van inlichtingendiensten... namelijk bedreigingen voor de vrede en de, en de, en de rust in de samenleving... Uh, vroegtijdig in de gaten hebben en in kaart brengen? Ja, maar bij eenlingen is het zo dat de, dat de maatschappelijke organisaties... de omgeving van mensen de sociale omgeving van mensen daar wel degelijk een, een extra rol bij zou moeten spelen. Maar op Scholen... wie moet je je dan richten en hoe doe je dat dan? Nou ja, we, we kennen natuurlijk allemaal uh, de, de oproep van de overheid om uh, kindermishandeling uh, te signaleren, misdaad uh, anoniem, ja. Ja. succesvolle acties, um, ook extremistisch gedachtegoed en. en de zorg die mensen kunnen hebben dat extremistisch gedachtegoed ook daadwerkelijk tot actie zal leiden, is iets wat je natuurlijk ook zou kunnen um, duiden en vervolgens kunt, kunt signaleren. Scholen, universiteiten, sportclubs, schietverenigingen, uh, verontruste ouders. Het um, zijn allemaal elementen in een sociale omgeving van mensen die wel degelijk die signaleringsfunctie zouden kunnen hebben. Maar uh, betekent dat dan dat u de samenleving oproept om met z'n allen iedereen die een beetje deviant gedrag vertoont. Uh, via een tiplijn nee. aan te geven? Nee, maar wel mensen waarbij de, het extremisme, de dreiging. en de voorbereidingshandelingen. Uh, een merkbare of de, de, de, de, de gedachten dat de voorbereidingshandelingen plaatsvinden... bijvoorbeeld via schietverenigingen, dat je, op, dat je ergens zou moeten kunnen melden... dat je daar zorgen over maakt. Ja. Uh, is er, zijn er voorbeelden van landen waar dat al bestaat eigenlijk? Ja. In, in Finland is er een golf geweest van um, loonwolfterrorism uh, op scholen... waarbij leerlingen, soms ex-leerlingen van scholen... hun. Een school binnenliepen met een. Met een vuurwapen? Met een vuurwapen. En daar vele mededelingen, uh, ja, Zoals we ook vonden. in Amerika zien, ja. Dat soort. Uh, ja, en trouwens in... hier ook in Alphen aan de Rijn. Hè. Ja precies, maar in, in Finland is het echt een golf geweest waarbij dus echt het een beweging werd van schoolshooters ja. die elkaar gingen nadoen. Nou, daar heeft de politie uh, linker gelegd, uh, hoe zeg je dat, uh, connecties gelegd met, met de onderwijsgevenden en de onderwijsinstellingen. En dat heeft daadwerkelijk geleid tot vroege signalering van leerlingen die van plan waren om, of in ieder geval he, waar mensen zich zorgen over maakten. Ja. En dat heeft het verschijnsel uiteindelijk ook daadwerkelijk uh, gestopt. Zou er in Nederland ook zoiets moeten komen? Ik denk dat daar, dat daar ruimte voor is, alhoewel he, we, we hebben het over de internationale aanpak. Ik, ik richt me niet specifiek op Nederland. Nee, Nederland maar ik, is... vraag, ik vraag u er wel naar, omdat we natuurlijk in Nederland leven. Ja, maar Nederland is een relatief veilige samenleving. We hebben hier uh, op het gebied van terrorisme in de afgelopen vijf jaar... natuurlijk relatief weinig uh, daadwerkelijke. Ja, maar dat dachten ze in Noorwegen ook. En we hebben hier toch ook de moord op Van Gogh gehad, de moord op Fortuin gehad. Dat zijn toch ook allemaal geen kleine gebeurtenissen nou, ik, geweest. Ik, ik, ik, ik zeg niet dat het in Nederland niet zou hoeven. Maar uh, er zijn landen waar de dreiging, denk ik prominenter is. Welke landen? Nou, een aantal landen in de Europese Unie. Zoals? Engeland. Waarom is de dreiging daar groter? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik denk, dat de afstand, ik denk dat de afstand tussen overheid en, en de bevolking... in sommige landen groter is. In Nederland hebben we, is de relatie tussen overheid en politiemensen... Eh, wijkagenten en, en de bewoners over het algemeen... Eh, relatief in, in vergelijking met een aantal andere landen relatief goed. In Frankrijk ligt dat bijvoorbeeld heel anders. Ja, zeker in de voorsteden waar natuurlijk al jarenlang sociale problemen zijn. Precies, precies. En waar de, de relatie tussen de overheid en de overheidsdiensten... de, de, de vertegenwoordigers van politie en justitie en de, en de bevolking... minder uh, uh, op vertrouwen gebaseerd is... zie je dat de problemen groter zijn... omdat de signalen vanuit de bevolking in de richting van politie en justitie minder snel zullen worden doorgegeven. Just, dus de kern van uw betoog is eigenlijk dat de lone wolf... zoals president Obama dit soort mensen ook noemt bijvoorbeeld... en daarbij aantekent dat dat het grootste gevaar is op dit precies, moment... Precies. dat het eigenlijk geen lone wolves zijn... en dat ze toch, um, laten we zeggen, in een wat sociale verband uh, opereren... en dat je dat kunt herkennen. Ja, en, en, en daarmee moet je dus ook kijken naar die besmettelijkheid van, van het verschijnsel... En, en voorkomen dat mensen geïmiteerd worden door anderen. Dat, dat ze een inspiratiebron gaan vormen ja. voor anderen die denken... goh, daar, daar wil ik bij horen. Het heeft ja. ook, er gaat soms ook, dat is voor ons misschien soms ingewikkeld om te begrijpen... maar er gaat een zeker heroïek uit van de one-day hero... die plotseling op alle voorpagina's van alle kranten komt. Ja. Uh, en daarmee heeft ook de media natuurlijk een zekere rol. Um, en, en dat kan een aantrekkingskracht hebben op mensen die zich buitengesloten voelen... geïsoleerd voelen, zich ongeaccepteerd voelen en denken... ik kan in ieder geval één dag ja. een punt maken... En belangrijk zijn. Nou ja, moet je dan als iemand op een eiland in Noorwegen... een enorme hoeveelheid mensen overhoop schiet... moet je dat dan maar niet meer melden? Nee, maar de wijze waarop je erover communiceert... heeft ook te maken met de... Je kunt dat communiceren als zou het een loser zijn die, uh, uh, die vanuit een, een loserspositie opereert. Of je kunt daar een zekere heroïek aan geven. Dat, en de wijze waarop je daarover communiceert, is dus wel degelijk iets waar overheden uh, over na moeten denken. Goed, en u pleit dus voor een meldpunt in ieder geval. Een plek waar mensen die uh, ander gedrag bij uh, mensen signaleren en zich daar zorgen over maken, uh, terecht kunnen. Precies. Ik wens u succes vandaag en ik dank u wel voor uw tijd. Dank u. Test, test. Vijf jonge radiomakers. Alles plak. het is Eén kans. En Een beetje uitgeschoten voor dikke koel. En um, wat deed u dan? Zijn het blijvertjes? <laughs> en waarom niet? Oordeel zelf. Wij hebben nu misschien wel wat te vroege piek. Deze week in Goedemorgen Nederland, de masterclass. Was dat het? Dit is het. Oké. Okay. <laughs> De hele week hoort u al jonge radiomakers die van ons de kans krijgen om een radioreportage voor u uh, in de huiskamer of in de auto te brengen. En uh, dat doen ze dan onder onze begeleiding. Vandaag de laatste aflevering. Die gaat over regen, storm, temperaturen die eerder dan uh, uh, aan maart, dan aan augustus uh, doen denken. De zomer van 2011 dreigt de boeken in te gaan als een van de slechtste ooit. Emma Luswie sprak twee mensen voor wie de natte zomer juist een zegen was. Oké, okay. Ik vind uh, even wat minder zon in de zomer niet zo heel erg, nee. De temperatuur vind ik altijd wel echt lekker. Zeg maar gewoon, uh, als mijn huid dan prima is, dan kan ik warmte ook wel, uh, wel prima verdragen. Dus uh, ik ben wel blij. Ja, lekker. Heerlijk. Ja. En het gekke is, het gaat niet zozeer om de zon. Want een, een zonnetje in de winter en in de herfst vind ik heerlijk. Maar het is het, de temperatuur. Ja. Dit is Nelleke. 62 jaar en gepensioneerd bibliothecaris. En dit is Tom, 26 jaar. Als ik bijvoorbeeld uh, nu aan het voetballen ben of zo, het uh, is uh, gewoon gewoon uh, goede zon. Dan moet ik wel onder 10 minuten in ieder geval, uh, of een kwartier. Dan heb ik het gevoel van, ja, ik moet nu weer eventjes smeren. Dan uh, gaat er gewoon factor 50, uh, gaat <laughs> er gewoon weer een laagje afrijden. Hij werkt bij een groot managementbedrijf. Ik ben geboren met een chronische huidaandoening. Toen ik heel klein was, had ik heel veel last van zeg maar. Ik heb eigenlijk nog steeds wel een uh, gevoelige huid. En soms gevoelig voor bepaalde allergieën. Dat wisselt nogal door de tijd heen. Uh, dus ik uh, weet dat ik nu uh, vooral uh, dat ik allergisch ben voor honden. En, uh, en zonlicht. Lekker de zon. Dan, dan moet je blij zijn. Dan, dan uh, leuke kleren. Uh, ik kon daar niet in meegaan. Je niet lekker voelen in je lijf. Alles plakt, het zweter. Uh... Ik voel me uh... ja, slechter. Ja. Ik word heel rood, vlekkerig ook. Ik moet gewoon wel blijven, vet blijven smeren om mijn huid zeg maar, uh, soepel te houden. Dat zorgt vaak ook wel voor extra irritatie. Dus uh, concentreren en zo. Als je bijvoorbeeld echt met een moeilijk stuk aan het werk bent, dat is dan een stuk lastiger. Je kunt uh, binnen je eigen ding doen. Je kunt je afschermen voor. Uh, tussen aanhalingstekens. leuke uh, zomerse gebeuren. Het barbecue. Ik hou ook helemaal niet van barbecue, alleen die geur al. En iedereen die. Uh, lijkt alsof ze allemaal feest vieren. En dat het gevoel dat ik mee moet doen en er helemaal geen zin in heb. En ik ben graag. Uh, lekker thuis in een holletje, zou ik maar zeggen. Ik ga overal wel in mee, eigenlijk. Ik vind het leuk om, om overal mee aan te haken, omdat ik echt een sociaal leven heel belangrijk vind. Terwijl Ton het liefst buiten is, op zijn motor, wintersporten, voetballen, doet Nelke thuis haar eigening. Ze denkt dat ze niet van de zomer houdt, doordat haar verjaardag eind juli is. Die op een bepaalde manier gevierd werd uh, uh, door vriendjes en vriendinnetjes door het hele jaar door. Maar op mijn verjaardag uh, vond dat niet plaats. Als ik op een gegeven moment dan geen controle er meer op heb, dan, uh, ja, dan, uh, dan kan ik wel down worden inderdaad. Ik ben het gewoon wel dermate belemmerd dat het gewoon uh, helpt het optimisme niet meer zoveel. Ik zou misschien uh, met mijn ouders nog naar Italië gaan. Dan ga je niet binnen zitten. Dus dan vind ik het zelf wel misschien weer irritant dat er een uh, plan B of C getrokken moet worden. Om, uh, ik moet ook niet meer een beter vermaken en daar, daar hou ik er maar niet van. Voel ik me al bezwaard genoeg en dan denk ik van nou, ga jullie lekker op vakantie. En dan haak ik wel een keertje een weekendje aan ofzo. Maar een zonneallergie is ook wel weer een allergie die uh, kan verdwijnen. Het is niet een chronische allergie over het algemeen. Dus ik verwacht wel dat het gewoon op een gegeven moment dat er weer iets anders gaat gebeuren. En ik haal juist heel veel. Energie zelf ook uit uh, optimisme, optimistische instellingen zo. Eigenlijk uh, kan ik concluderen dat jij het zonnetje in huis bent. <laughs> in huis inderdaad. Ton hoopt dus dat zijn zonneallergie niet van lange duur zal zijn. En de echte oorzaak bij Nelke lijkt wat verder weg te liggen. Gek genoeg uh, is mijn familie, komt mijn familie uit tropen, en zelf ook... Ik heb er helemaal geen affiniteit mee. Ook niet uh, om op vakantie te gaan naar uh, Indonesië, waar ik dan uh, vandaan kom. Die herinneringen waren niet altijd leuk, die verhalen die ze vertelden. Misschien heb ik dat onbewust geassocieerd met uh, de tropen.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 Sex, first fucking. Volgende week bij Caro, Goedemorgen Nederland, rood licht. U bent vast gewaarschuwd. Vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland.nl. Straks, het is een halve job. Biologen zijn nog zeker twaalf eeuwen bezig om alle planten en dier, diersoorten. neem me niet kwalijk. in kaart te brengen. Maar eerst het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Ik ben een product van apart meisjesonderwijs. Zes jaar op een middelbare school bij de Nonnen in Limburg. Helaas, ik ben geen wervend uithangbord voor deze vorm van gescheiden onderwijs... waarvoor op het ogenblik weer zoveel reclame gemaakt wordt. Dat zou namelijk goed zijn voor een betere wiskundige ontwikkeling van meisjes... en hetzelfde, maar dan op taalgebied, voor jongens. Meisjes zouden er kleine Einsteins door worden... en jongens toch minstens een Reven, een Hermans of een Mulisch en dat allemaal omdat ze zonder elkaars aanwezigheid veel beter zouden presteren... omdat ze daardoor precies op hen toegesneden onderwijs krijgen. Bij mij is dat falikant mislukt. Stevast had ik vier onvoldoendes op mijn rapport... voor algebra, meetkunde, natuurkunde en scheikunde. En dat zelfs ondanks bijlessen van een zeer geduldige en aardige wiskundeleraar. Misschien had het ermee te maken dat ik al vanaf mijn twaalfde rond bezuinde... dat ik journalist wilde worden... Dus niemand, zelfs de meest vervente non, was echt gedreven om mijn inzicht in de exacte vakken op te vijzelen. Integendeel, iedereen was zeer tevreden over mijn goede cijfers voor Nederlands en de rest was bijvangst. Groot nadeel van die zes exclusieve vrouwenjaren was de afstand tot jongens die je daardoor opliep. De nonnen, allemaal universitair gevormde vrouwen, mochten dan uitstekend zijn in het geven van onderwijs. Hun visie op jongens bestond er vooral uit dat die zo ver mogelijk... van hun slimme meisjesleerlingen vandaan gehouden moesten worden. Dat is nogal een handicap voor een gezonde man-vrouw relatie. Maar wat ik er wel ver voor de tweede feministische golf heb geleerd... is het belang van een zelfstandig bestaan met een eigen inkomen... ook voor vrouwen en meisjes. En ook dat het veel verstandiger is te mikken op het predicaat... het slimste meisje van de klas in plaats van het mooiste meisje van de klas. En een gezond wantrouwen jegens mannen en hun plannen, dat is ook nooit weg. Zij is Siska Dresselhuis. Maandag het ochtendumeur van Henk Westbroek.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 Julian Valard komt uit Amerika en zong Joni. Het is uh, vijf minuten voor half elf, dames en heren. Biologen zijn nog zeker twaalf eeuwen bezig... om alle dier- en plantensoorten op deze aarde te ontdekken. Volgens een berekening van Canadese biologen... kennen we er dan zo'n 8,7 miljoen. Er wordt al jarenlang gesoebat over het aantal soorten... dat nog te ontdekken is. En we vragen ons af waarom uh, wetenschappers dat zo graag willen weten. Jan Wieringa, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent taxonoom. Een docent ja. aan de Wageningen Universiteit. Wat is een taxonoom? Ja, dat is iemand die uh, soorten in kaart brengt. Ja. Of die daar uh, sleutels voor maakt om te, ze te kunnen determineren... of nieuwe soorten beschrijft. Hoeveel kent ja. u daar? Nou, goede vraag. Uh, duizenden. Ja. 8,7 miljoen is de schatting. Hoe kom je bij zo'n schatting als je, nog, als je nog niet alles in kaart hebt gebracht? Nou, dat is het grote, pro is het grote probleem eigenlijk. Um, want... We hebben er, er zijn nu zo'n 1,7 miljoen soorten bekend. Dat zijn soorten waarvan we wel iets weten. Maar dan mis je er dus pakweg 7 miljoen, als deze schatting klopt. En dat zijn precies de soorten waarvan we niks weten. Dus we weten ook niet waar ze leven, hoe ze eruit zien, hoe je ze kan vangen, hoe je ze kunt vinden. Um, en dat maakt het zo moeilijk om ja. uh, die ontwikkelende soorten te vinden. Maar misschien bent u er al wel en zijn ze er niet? Of kan dat niet? Nou, dat is niet erg waarschijnlijk, want uh, er worden nog, uh, nog jaarlijks vele nieuwe soorten ontdekt. Ja, 15.000 nieuwe soorten per jaar. Ja. Hoe weet je eigenlijk dat je met een nieuwe soort te maken hebt? Um, nou, dat is wel erg sterk. Um, soms is het zo, um, uh, ik liep ooit met een paar studenten in, uh, in het regenwoud in Afrika... en daar kwamen we een hele grote boom tegen waar bloemetjes onder lagen. Die boom was drie meter dik... En er zijn maar een paar soorten van bomen die daar zo dik worden. En dit was niet één van die soorten. Dus die moet dan wel nieuw zijn. Dus dan weet je eigenlijk meteen, dit is iets nieuws. Maar er zijn ook soorten die, waar, we, waar we al honderd jaar tegen aanlopen... en die we zien waarvan we denken dat het een soort is... en dan blijken het er nu opeens vijf te zijn. Ja. Dus die moeten opgedeeld worden. En dat zijn moeilijkere verborgen soorten. Die heb je ook. Juist. Um, in deze maand zijn er 24 soorten in Nederland ontdekt? Ja. Wat, wat, wat is er ontdekt? Nou ja, dat die soorten ook in Nederland voorkomen. Maar dat zijn geen nieuwe soorten. Dat is, ah. het is voor, een be voor een deel is het hetzelfde, maar het, het is toch wel principieel anders. Want dat zijn soorten die al lang in andere landen waren ontdekt. Ja. Yeah. Um, Sommige waren misschien inderdaad ook moeilijk te vinden, waardoor ze ze nooit gevonden hebben in Nederland. Maar er ja. zijn ook heel veel soorten tegenwoordig die onze landsgrenzen overkomen. Die vorig jaar er nog niet zaten, en, of misschien tien jaar geleden niet, en vorig jaar wel, en dit jaar weer, en nu vinden we ze. Ja, maar dat zijn op zichzelf geen nieuwe soorten, maar ze zijn hier voor het eerst dan, of weer terug. Ja, ja, ja. Nou, of ze zijn nu voor het eerst gevonden. Maar velen zijn ook voor het eerst nu het land binnengetrokken en worden op, opgemerkt. Want ja. Nederland is natuurlijk relatief wel goed bekend uh, ja. wat daar voorkomt. Goed, dat je diep in het uh, Amazonegebied een plantje ontdekt of een bloemetje dat we nog niet kennen, da daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar als, als we kijken naar zoogdieren, hè? Ja. zijn er ook nog zoogdieren die op deze wereld rondlopen die we niet kennen? Ja, die zijn er nog wel, maar o, ja? dat zijn er niet zoveel. De meeste zoogdieren zijn wel in kaart gebracht. Ja, dus het... Maar heel af en toe vindt iemand zelfs nog een nieuwe apensoort. Ja, dat kan ook. Dat kan. Ja, maar dat gebeurt niet vaak. Dat is dan wel wereldnieuws. Wordt u er niet moedeloos van als u weet dat het pas over twaalf eeuwen in kaart is gebracht? Wij zijn er dan niet meer, vermoedelijk. Ja, nou, of het zou, zou sneller moeten gaan. Maar ja, dat is, dat, uh, de afgelopen decennia is het ook niet veel sneller gegaan. Um, er komen natuurlijk wel nieuwe technieken beschikbaar. Um, en dat kan voor een deel schelen. Aan de andere kant, je hoeft er ook niet misschien moedeloos van te worden... want het merendeel van de soorten die wij om ons heen zien... als je naar buiten gaat en je vindt daar bepaalde individuen... die behoren bijna altijd tot soorten die al lang bekend zijn. Dus de soorten die we niet gevonden hebben... dat zijn vaak hele zeldzame soorten... of het zijn soorten die op hele rare plekken zitten... waar wij nog niet gekeken hebben. Ja, kan ook in een bureaula zitten, heb ik begrepen. Ja, dat kan ook. Of dan misschien niet in een bureaula, maar een collectielaar in een herbarium of in een zoologisch museum... Um, sommige soorten liggen daar eerst 100 jaar... en worden dan pas uh, door iemand ontdekt dat het nieuw is. Ja. Of omdat er niemand lang naar gekeken had... of omdat het zo'n zo moeilijke soort is, zo'n cryptische soort... die veel op een andere lijkt. En pas als je heel goed gaat kijken, dan ontdek je opeens... Dat, dat er iets niet klopt en dat het een andere soort moet zijn. U hebt in ieder geval een vak met toekomst, zal ik maar zeggen, taxonoom. Ja, het is ik een wens heel u... een oud vak. Maar ja. we, zoals al gezegd we zijn nog lang niet klaar. Nou, werk aan de winkel, zou ik zeggen... Ja, nou, uh, dan ga ik weer aan de slag. Ik wens u een fijne dag. Goedendag. Hartelijk dank. Jan Wieringa was dat taxonoom en docent aan de Wageningen Universiteit. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Voor meer informatie kunt u terecht op uh, kro.nl. En zometeen na het nieuws uh, kunt u luisteren naar Ebro Oemar. Die zit ergens, niet in een bus, maar op een terras in Arnhem als ik het goed zie. Heb je de buienradar gezien, Ebro? Ja, ik ben heel ambitieus bezig. Ik zit op een terras in Arnhem en het blijft hier nog zeker een half uur droog. Ik zit namelijk aan de beste taart van Arnhem, de Key Lime taart. Nou, Sven, je weet niet wat je mist. En we zitten in een voormalig postkantoor dat steen voor steen is afgebroken en op een andere plek is opgebouwd. Het doet nu dienst als café-restaurant. We gaan het straks hebben over gastvrijheid. Maar eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het nos journaal. Tussen Amersfoort en Zwolle rijden minder treinen door Koperdiefstal. De reparatie duurt nog zeker tot drie uur vanmiddag. En het slechte weer leidt ook tot overlast op het spoor. Tussen Weespen en Almere rijden geen treinen door blikseminslag. En tussen Breda en Tilburg worden bussen ingezet omdat er een boom op het spoor is gevallen. VVD Tweede Kamerlid Ineke Desentje Hamming verlaat de Kamer. Ze wordt voorzitter-directeur van werkgeversorganisatie FME-CWM. Desentje zit sinds juni 2003 in de Kamer. Ze voert onder meer het woord over AOW en pensioenen. En ze is voorzitter van de Kamercommissie voor Financiën. En ze hield zich ook bezig met onderwijs en jeugdbeleid. En bij FME-CWM is ze als voorzitter de opvolger van haar partijgenoot Kamminga. Die is, dat vertelt helemaal, maar het is een werkgeversorganisatie... in de technologische industrie. Zo, een hele bericht. Dan de Partij van de Arbeid. Die wil de rol van het staatshoofd beperken. Een werkgroep stelt voor de koning geen rol meer te geven... in de kabinetsformatie. Het staatshoofd moet ook geen voorzitter meer zijn van de Raad van State. En op die manier wil de PvdA-werkgroep... een politiek koningschap voorkomen. En ABN AMRO, daar verdwijnen ruim 2300 arbeidsplaatsen... 1500 via gedwongen ontslag. Volgens de bank is dat nodig om de efficiency te verbeteren. Een fnv pondgenoot is geschokt door die aangekondigde ontslagen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Met Ebro Oemar. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ebro Oemar. En vanochtend zijn we afgereisd naar het oosten, naar Arnhem. Ik ga regelmatig uit eten. En of dat nou voor ontbijt, lunch of avondeten is... en de keren dat ik tevreden het etablissement uitloop in Amsterdam... zijn aan de vingers van één hand te tellen. Onbeschoft, ongasvrij en totaal onkundig horeca verpest de hele beleving. De hoogbejaarde vader van een vriend brengt op jaarbasis zelfs een ton naar één etablissement in 020 en zegt zonder schroom in bijzijn van het personeel... het eten is hier vies, koken kunnen ze niet, maar het uitzicht is aardig. En niemand in het etablissement die zich daar wat van aantrekt. Amsterdam, leuker kunnen we het niet maken. We gaan eens kijken of het overal in Nederland zo waardeloos is. Onze stelling van vandaag is, service ontbreekt in de Nederlandse horeca... Ik ben erg benieuwd naar jullie mening daarover. De spelregels van deze gastvrije uitzending blijven onveranderd. U kunt met ons meepraten en doet dat vooral door te bellen met 0800-1121... door te mailen naar Premtime, ntr.nl... of door te twitteren naar @aapstaartje Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. It's Ik sta hier bij Goed Proeven in Arnhem. En naast mij staat Brigitte. Goedemorgen, jij werkt hier. Ja, zeker. Hoe lang al? Uh, bijna drie jaar. Is het een bijbaantje of een echte baan? Het is echt mijn werk. Waarom heb je hiervoor gekozen? ik nou, is toch een van de leukste dingen die je kunt doen. Hoe kan dat? Ik krijg nooit die ervaring als ik ergens zit. Is dat Arnhems? Uh, ik kom zelf uit Brabant. Dus misschien komt daar de gezelligheid vandaan. Maar uh, ik vind het gewoon leuk om mensen te verzorgen... en gasvrijheid te, te hebben. En, ja, ik heb natuurlijk het leukste bedrijf van Nederland gekozen. Hè? We staan hier bij Goed Proef in Arnhem. Waarom heb je hiervoor gekozen? Uh, het is een ontzettend groot bedrijf. Het is elke dag levendig, elke dag anders. Uh, we hebben een ontzettend leuk uh, team wat hier rondloopt. Heel gemaleerd, maar ook onze gasten zijn uh, van, van kinderen tot, tot met de volwassenen... met alles erop en eraan. En dat is gewoon ontzettend gezellig. En wat is volgens jou de essentie van mensen bedienen? Uh, ja, goede service verlenen. Hoe doe je dat? Uh, veel aandacht besteden aan gasten. Maar hoe doe je dat? Uh, als ze binnenkomen, al een, uh, een gesprekje aangaan van goede avond. Mensen gedag zeggen. Uh, ze netjes naar tafel brengen. Uh, ook als ze aan tafel zitten, als ze een drankje bijna leeg hebben. had u nog wat willen drinken en dat soort dingen. Vinden ze dat niet overdreven? Nee, ik denk dat ze het wel uh, waarderen. Heb je ook wel eens te maken met de agressieve beide handen klanten? Hier uh, eigenlijk niet. Nee. Iedereen is hier aardig, want ze worden gewoon net, netjes bediend. Ik denk het wel. Ik denk als ze ontevreden zijn, dat ze dan pas uh, ja, onbeschof gaan doen. Ik denk als je zelf beleefd bent en lief bent, dat, ze, dat je het ook terugkrijgt. En merk je daar iets van in je fooi? Ja. Dus als je vriendelijk bent en goed helpt, dan komt er gewoon ook een echte fooi. Wat is normaal? Ja, het, het wisselt heel erg. De ene keer krijg je echt heel veel en de andere keer krijg je bijna niks. Maar het is wel... Je kunt de mensen zien als ze even naar je toe komen van... hé, hey, dankjewel, wat fijn, uh, goed gedaan. En dat soort dingen, dat, dat hemeltje meer op dan dat je een dikke vette je krijgt. Dankjewel, Brigitte. Ik ga zo meteen naar mijn gasten hier op het tras. We zitten buiten. De buienradar zegt dat het heel ernstig is in de rest van Nederland. Maar hier in Arnhem zitten wij buiten. En uh, de grote zwarte goeroe zit in het land van de gasvrijheid, maar we willen ze er ook nog even mee bemoeien. Kom er maar in.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 Onze stelling van vandaag is service ontbreekt in de Nederlandse horeca. U kunt met ons meepraten. Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen. Ben ik nou zo'n arrogante trut die denkt dat het echt overal wel beter kan? Of uh, heb ik gewoon gelijk? U kunt bellen met 0800-1121, mede naar Premtime, ntr.nl... of twitter naar apenstaartje, Premtime Radio 1. Ja, ik heb twee gasten hier. We zitten lekker op het terras. Ik denk dat we het nog wel gaan volhouden. Franklin van Reem, eigenaar van het restaurant Goed in Arnhem. Goedemorgen. Goedemorgen. dankjewel voor de gastvrijheid hier. Die appel, dat is de schente. is key lime taart. Key lime pie. Pie. Echt heel Amerikaans. Ja, absoluut. Hij is absoluut lekker. Dank En ik heb hier Robert Kroon, auteur van het boek We pikken het niet langer bij me. Hoi, goed Goedemorgen. zien. Goedemorgen. Dat boek We pikken het niet langer. Waarom heb je dat geschreven? Um, dat heb ik geschreven omdat ik um, um, als consument uh, al jarenlang het gevoel had uh, dat uh, ik niet echt geweldig geholpen werd. En niet alleen in de horeca, maar gewoon in het algemeen. Callcenters, um, uh, in winkels. En dacht ik ik ben toch niet gek. Uh, ik uh, wil toch uh, normaal geholpen worden. En eigenlijk meer of meer uit een soort van frustratie uh, heb ik hem... Uh, nou niet frustratie, maar eigenlijk uit een soort van enthousiasme voor het vak... Heb ik het geschreven en sluit ook aan bij mijn PR-bureau... wat schrijft over eten en drinken. En hoe is het ontvangen? Heel erg goed. Ik heb er 5000 van verkocht. En ja, uh, ja, ja, ja. Maar is er wat veranderd? Nou, dat is lastig om het goed te meten. Uh, Die plekken waar jij over geschreven hebt, waar je ergerde... hoe is het daar nu? Um, Amsterdam blijft een drama, maar we zitten hier in Arnhem en ik heb eigenlijk al ondervonden dat het hier in Arnhem al meteen goed toe is. En ik zie dat meteen aan de oogopslag van mensen. Zeg, kom je uit Rotterdam, dat je Amsterdam zo zit af te kraken? Geboren getogen in Amsterdam. Goed zo, zegt een Amsterdammer het eens een keer. Is um, die slechte service volgens jou voorbehouden aan de Randstad? Ik, nou, ik, ik denk dat uh, door alleen al het woord slecht te gebruiken, maken we meteen een zwart witstelling Nou, denk is het goed dan? Uh, ik denk dat uh, er veel nuances zijn. Ik denk dat uh, het in heel Nederland niet zo slecht gesteld is dan men denkt. Of eisen wij klanten misschien te veel? Ik denk dat de klant ook aan de andere kant een uh, rol speelt die zelf ook niet altijd even hoffelijk is in, uh, in de benadering naar personeel. Dus het is It Takes Two to Tango. Hoe uh, onbeschoft is het personeel, Franklin van Rem? Sorry, uh, hoe onbeschoft zijn de klanten naar het personeel? En wanneer zijn ze dat? Nou, precies wat precies zei. Ik denk dat, uh, dat je zelf kunt uitstralen dat, um, uh, dat je een bepaalde sfeer neerzet waarin dingen best wel fout mogen gaan. Hè? Laten we op, absoluut, ja. uh, er absoluut van overtuigd zijn dat dingen er fout gaan. Maar um, ik denk dat de gast met name um, van je verlangt dat je het goed oplost. En op het moment ja. dat men weet dat ze in een bedrijf zitten waar dingen fout kunnen gaan... maar waar het wel goed opgelost wordt, dat men ja, gewoon veel, met veel meer plezier ergens komt. Maar ik vind het vrij gebruikelijk dat, weet je, ik ga er gewoon vanuit: dingen kunnen goed gaan. Waar mensen even fout gaan, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Ja. Maar het is uh, de aanloop naar de fout en de afhandeling van Klopt. de fout. Ja. En in Amsterdam worden eigenlijk alleen maar fouten gemaakt, of niet, Robert ik denk, Kroon? Ik, ik denk dat uh, in Amsterdam uh, de Amsterdammer sowieso al een beetje een, uh, een, beetje een uh, anarchistisch inslag heeft. En uh, ik denk dat die attitude van een Amsterdammer al de basis is van waardoor het minder is in uh, horeca Amsterdam. Okay. Denk jij dat de klanten te veel eisen, Robert? Uh, sorry, Franklin. Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat um, um, de gasten juist moeten aangeven wat ze, wat ze op prijs stellen, wat ze willen. Um, is is ben... verwacht worden dat je bediend wordt? Is service verwachten? Is dat uh, arrogantie? Nee, absoluut niet. Nee, dat is een onderdeel van het uitgaan. Uh, ik, ik, volgens mij is dat de rode draad van onze bedrijfstak. Anders kun je net zo goed thuis gaan zitten eten en drinken. Nee, je moet juist in een ambiance komen... waar je um, ja, gewoon gezellig, relaxed, uh, ontspannen... zit te eten en te drinken. Ik vind wel dat, dat um, uh, de, het Nederlandse publiek... heeft een tegenstelling bijvoorbeeld tot de Amerikanen... Uh, veel meer de neiging om, om jou te vertellen hoe je het moet doen. Terwijl de Amerikanen veel sneller vragen... waarom doe je het zoals je het doet? Waardoor je... De de kans en de tijd krijgen om uit te leggen van nou, zo werkt het hier. Ik vertel het personeel nooit wat ze moeten doen. Ik zeg alleen, ik wil wat drinken. Ja, dat is waar. En dan is het inderdaad heel erg pragmatisch, want dan gaat het om het eten en drinken. Ja. Maar het gaat ook om... Uh, uh, ja, bij grootschalige bedrijven, waarom, uh, waarom lopen er bepaalde mensen in een wijk... Uh, uh, een van de, van de grootste irritaties is, is dat mensen inderdaad zeggen van mijn collega komt zo bij je. Mijn collega uh, komt zo bij je. Dat is de standaardgreep <tie> van amsterdams personeel Dat moeten ze gewoon voor het vuurpelton zetten. Ik kom ja, zo bij. Mijn collega komt zo bij je, niet eens ik. <tie> dit is niet mijn wijk. Ah, die onbeschoftheid ja. gewoon. Ja. Waar haal jij je personeel vandaan, Franklin van Wem? Um, eigenlijk. Uh, de website uh, geeft aan waar wij naar nou op zoek zijn. Um, we proberen zoveel mogelijk uh, intern uh, te werven en selecteren. Zodat uh, de, de medewerkers zelf mensen aanbevelen. En, dan, uh, en dat staat ook op onze website. Uh, het enige wat je mee moet brengen is een fantastische smile. Want dat is nou net iets wat ik je niet kan leren. Al het andere, hoe je omgaat met, met gasten, kan ik je leren. En ik merk gewoon dat op het moment dat nieuwe mensen in dit bedrijf naar binnen lopen... dan kijken ze om ze heen en dan zeggen ze van... nou, dit is de sfeer, zo doet men dus hier zaken. En dat nemen ze over. Dus ik, ik ben echt niet aan het, uh, aan het trainen uh, om, om mensen aardig te maken. Dat gaat uiteindelijk vanzelf. Genkling van Reem zegt... Uh, het enige wat het personeel moet meenemen is een fantastische smile. Want dat kan ik niet trainen, kan ik je niet leren. Ik kwam net een trein voorbij. Ik heb aan de telefoon Tom Poppes. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, van de afdeling Amsterdam. En ook ja, eigenaar van café De Kroon en Escape. Ja. Staat u ook in uw eigen café's nog? Of is het alleen maar regelwerk wat u doet? <laughs> nee hoor, ik ben er ook zelf nog heel veel op de vloer. Want dat is denk ik wel heel belangrijk, dat je als, als eigenaar en manager op de vloer bent. En vooral juist het dus aspect. ...goed in de gaten houdt, want dat is inderdaad een heel kwetsbaar iets in de horeca, dat Heel helemaal, ik zou bijna zeggen, als een Zwitsers uurwerk. En hoe komt het dat het personeel in Amsterdam zo onvriendelijk is? Nou, ja, kijk, als je het verhaal net van de twee voorgangers hoort, dan, dan moet je dat ook allemaal wat nuanceren. Amsterdam is de drukste horecastad van, van Dan Nederland. moet je een ander vak gaan nemen, denk ik dan, als we het nu al gaan nuanceren. Of je moet meer personeel aannemen als het zo druk is. Dat is heel simpel. Nou. Nou, wat ik zei is dat de twee voorgaande sprekers ook al enige nuancering in hun verhaal hadden. Ik, ik begin niet met nuancering, maar ja. ik, ik uh, vat even samen wat de andere twee heren daarover zeiden. En ik zei dat de, de klantencontacten in Amsterdam natuurlijk op een veel hoger, in, intensiever niveau staan dan in andere steden. Dat betekent dat er ook meer fouten gemaakt kunnen worden. Heb je dan slechte personeel? Als niet met uh, intensieve klantcontacten... Nou, ik, ik denk niet dat er slechte, slechte personeel in Amsterdam is. Maar uh, wat wel heel belangrijk is, is dat een gast inderdaad soms accepteert dat er een fout gemaakt wordt... maar dat die goed en op een correcte manier hersteld wordt. En de aandacht voor de gast, dat staat wel cruciaal en centraal. Daar ja, is me nog, nog nooit wat brengt... van over opgevallen dat de aandacht voor de gast centraal staat in Amsterdam. Ik heb altijd het idee, idee van die gast moet zo snel mogelijk die tent weer uit. Nou, ik weet niet waar u komt in Amsterdam, maar in ieder geval dan niet uh, bij mij in de zaak. Want uh, ik probeer u zo lang mogelijk uh, als, uh, als een gast te behandelen. En dan blijft u zo lang mogelijk ook in mijn zaak. En dan, uh, dan verdien ik daar nog het meeste aan. Dus dat is de doelstelling, om, om iedereen het naar de zin te maken. Ja. Dat dat soms niet lukt. Ja, daar moeten we het natuurlijk wel over eens zijn. Dus daar moeten we denk ik ook uh, aan blijven werken. En Ka in Amsterdam uh, en ook uh, landelijk uh, doet al veel aan. Er zijn veel cursussen. De, de, de, er is constant aandacht voor dat de ondernemer de gast centraal stelt. En dat hij dat overbrengt op zijn gasten. En, uh, en, en personeel en, en, lijkt me. En personeel, oh. juist, want dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Want het personeel is in feite de schakel die daartussen zit. Die, ik heb een. Heb een uh, ik ga u heel even onderbreken, want ik heb een beller aan de lijn. Rebecca, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Nou, wat ik wil zeggen, en dat, dat heb ik tot op heden nog niet gehoord, is dat het uh, uh, ook aan de klant ligt. Want als ik ergens kom. Uh, en ik heb het, ik, de sfeer is niet goed of ik heb het niet naar mijn zin of ik niet, word niet goed bejegend of behandeld, dan sta ik op. En als ik inmiddels wat gebruikt heb, dan betaal ik het en ik ben weg. Ja? En de laatste keer dat me zoiets is overkomen, dat was dat we in een restaurantje binnenkwamen en wilden daar wat gaan gebruiken. En waar was dit? En uh, uh, er de, de, de, de, de stond een tafel met vier stoelen. En wij pakten één stoel op en we zetten die om dat tafeltje anders, zodat we naar buiten konden kijken. En toen kwam er iemand naar ons toe die zei, ja, euh, als ik bij u thuis kom, dan ga ik ook <lacht> de stoelen niet verzetten. Waar was nou, dit we mevrouw? We keken elkaar aan, we stapten op en wegwezen. En waar was dit mevrouw? Dit was in Amersfoort. Het gebeurt overal. Het, is inderdaad Het wel gebeurt een... overal, maar Dank goed, u wel. in Amersfoort heb je ook een restaurant... Wat, ja, wat ik iedereen zou willen aanbevelen en wat zo ontzettend goed is. Maar wat ja, toevallig door, door Turkse broers wordt geleid. En wat zo gastvrij is en waar je het idee hebt dat je thuis komt. Het is dus uh, people business. Ook. Dankjewel. Tom Poppes, wat doe je ja. met boze klanten? Uh, Heb je die? Wat... wij wat ik mijn personeel opdraag om met boze klanten te doen... is dat heel goed naar de klachten luisteren en, en de klanten tevreden te stellen. En hoe doe je dat? Je nou, door gewoon de opdracht aan het personeel te geven om een klacht ook op een goede manier te herstellen. Dat de klant ook het idee heeft, kijk, er is, uh, er is aandacht geweest voor mijn klacht en hij is naar, naar tevredenheid van mij ook opgelost. En, en dan is er veel kou uit de lucht, denk ik, als dat gebeurt. Maar ik zou nog iets willen zeggen ja, over, zeg over uh, zeg maar dat, dat brede gevoel van uh, een gebrek aan service in de Nederlandse horeca. Ik denk, uh, en die mevrouw gaf net een voorbeeld van ja. twee uh, Turks of Marokkaanse broers, uh, ik denk dat het ook in zekere mate cultureel bepaald is. Wij zijn in dit land nou niet het meest uh, service- en gedienstige volk wat je op deze wereld kan. Ja, maar dat vind uh, ik zo'n ik... excuus. Denk ik, je gaat nee, een vak nou, nou, nou, in. Als ik als arts uh, gewoon mijn het... patiënt uh, onbeschoft behandel, als ik denk van nee, ga maar liever weg. geen excuus. Het is geen excuus, het is gewoon een constatering. En, uh, en als je dat vergelijkt uh, met Amerika, dan kun je inderdaad zeggen dat die loondruk uh, lager is, dat men meer moet werken voor, de, voor je, want dat completeert het loon, allemaal waar. En hoe zit het met de Amerikaans studenten? is ook veel servicegevoeliger. Hoe, heb je, hoe, hoe zit je met de studenten? Want ik heb in Amsterdam de indruk altijd door studenten bediend wordt, die denken aan ah, lekker, even op zo'n terras staan, hangen, zakken vullen, weer wegwezen. Nou ja, uh, uh, het is inderdaad zo dat het niet eenvoudig is... om altijd uh, in een stad waar zoveel toeristen zijn... en waar zoveel horeca is, om er altijd het goede personeel te krijgen. En daar zijn soms studenten ook wel een... Maar doe je daar dan niet je best voor? Dat vind ik dan zo raar. Ik vind al die excuses, weet je, het is niet makkelijk om het goede personeel te krijgen. Dan denk ik, ja, dan moet je die tent sluiten. Als je dat niet kunt, als je als ondernemer in de horeca zit, in de gasvrijheid zit... en je kunt niet afdwingen dat je goed personeel hebt, wat doe je dan in die business? Nou, we hebben ongeveer 200 mensen in dienst en daarvan zijn een aantal studenten. En, uh, en dat uh, proberen wij de goede studenten met een bliksmile en die het leuk vinden om in de horeca te werken, ook uh, op een goede manier aan de slag te helpen. Dus daar is op zich wel niks mis mee. De directie is ook heel erg bepalend in richting geven van het serviceniveau. Ben je als directie, uh, zeg maar, uh, uh, uh, als spreekbaar erop, stel je het centraal dat in jouw bedrijf service een, all een allerbelangrijkste iets is en een groot goed is... Als dat de grondhouding is van de leidinggevende, dan zal het personeel dat automatisch ook mee gaan nemen in hun klantcontacten. Als er uh, iets fout is gegaan en zij mogen van de directie zeggen: dan, Mogen wij uh, dit uh, corrigeren door dus een kopje koffie aan te bieden? Of wat dan ook. Dan krijg je een heel andere sfeer in een onderneming. Dus de directie Dankjewel. is in grote mate daarvoor verantwoordelijk. Dankjewel, Tom Poppels. Heel veel succes. Ik heb aan de Dankjewel. telefoon uh, meneer Jong hangen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Uh, nou, uit de hoofd van mijn beroep bezoek ik uh, door het hele land winkels. Ik eet dus ook elke dag gewoon uh, buiten de deur. Ja, en wat is en, uw ervaring, dat, meneer? Wat zegt u? Wat is uw ervaring met elke dag buiten de, e de deur eten? Nou, dat, dat, uh, even kijken hoor. Dat in de, bijvoorbeeld in het, uh, in het zuiden van het land en in het oosten en in het noorden van het land. Dan kom ik vaak in bistrootjes en uh, lunchroom. Nou, dat, dat is de behandeling inderdaad voor heel anders, veel, vaak veel vriendelijker dan inderdaad in het westen van het land. En is het, het eten? In, wat zegt u? is het eten ook beter in het zuiden? <laughs> ja, maar, maar ook zoveel dus dingetjes dus als hy hygiëne bijvoorbeeld, als ik op een gegeven moment met een medewerker, samen met een medewerker, toevallig op een urinemaak sta. En we komen binnen, maar ik zie dat hij zijn handen niet was. En ik zeg je tegen de manager van, joh, uh, ik zeg je personeelslid was zijn handen niet. Nou, dan, hoefde, dan kom ik daar nooit meer. En, dan, en dan wat je gewoon gezegd van, nou, dat is niet waar. En dan denk ik van, ja, dag. nou. gelukkig weet u waar u vooral nooit meer moet komen. Dank u wel. Ik heb uh, een uh, mailtje van Rut. Rut zegt, ik ben het uh, heel erg eens met de stelling. In Amsterdam is het ongelooflijk slecht gesteld met de service. Vieze glazen, gekletst door personeel achter de bar... zonder dat er enige notie wordt genomen van de klanten die iets willen bestemmen. Ik, ik, ik vind toch, mag als ik even interperen, Elke, Elke keer valt het woord Amsterdam. Elke keer valt het woord Amsterdam. Hoe denk is het in de rest van Nederland? Ik, ik denk dat het te maken heeft met, een, met het hoofdstadsyndroom. Als je in Londen bent of in Parijs, en ik, zeker in Parijs, waar veel toeristen zijn, dan kan ik toch uh, constateren dat in ja, hoofdsteden. Ja, het ho algemeen ho ho, dat wil ik onderbreken. Het interesseert me niet wat er in Parijs gebeurt, het interesseert mij wat er in Nederland bij mij om de hoek gebeurt. Amsterdam vind ik bijna een eiland. Ja, ik heb nog een tweetje van Hans Pauw. Even de grens over naar onze Oosterburen, daar word je nog als gast behandeld. En ik heb uh, nog een tweetje van Hans Visser. Een onzinnige redenering. Ik kom veel in de horeca en ik heb vrijwel nooit klachten. Nou, kijk aan. Franklin van Reem, um, bij de Oosterburen word je nog als gas behandeld... en het is er ook allemaal goedkoper. Hoe kan dat? Waarom het goedkoper is, weet ik eigenlijk niet. Uh, ik, ik denk dat zowel Duitsland als, als al die andere landen de loonkosten hetzelfde zijn. Ik denk wel dat het volume over het algemeen uh, wat betreft horecabezoek... hoger ligt in dat soort landen. Ze dus gaan uh, ook vaker uit eten. Ze gaan, gaan vaker uit eten. Dus ik denk op het moment dat... Uh, uh, dat de Nederlander Bourgondischer zou worden. Ja. En vaker buiten de deur zou komen. En, en ja, het bedrijf waar ze graag, graag komen vaker en frequenter bezoeken. Maar dat, moet het Bourgondisch ik... zijn? Want ik ga ook gewoon even eten om een omelet te halen. Nee, maar ik vind, ik vind het juist Bourgondisch zijn... Met, uh, met het brood natuurlijk. Ja, nee. Dat vind ik zelf ook heel lekker. Maar ik vind juist het Bourgondisch zijn een onderdeel van, uh, van het lekker uit eten gaan. Uh, dat vind ik uh, het genieten. Uh, ja. uh, het het relaxed zijn... Uh, dat vind ik een beetje bij dat profiel passen. Maar soms moet je ook gewoon even de deur uit omdat je honger hebt. Dus dan gaat het niet om dat je twee uur kunt gaan tafelen. Maar omdat je echt even wil eten. En dan moet je twintig minuten wachten tot iemand... Hallo, hallo, je ziet. Ja. Dan is het mijn collega komt zo bij je. En dan ben je weer twintig minuten verder. Maar, maar, ja, eens. Niet leuk. Robert ik, ik wil nog even teruggrijpen op het uh, gesprek wat uh, hiervoor is. De, een dame die hier vertelde toch iets over uh, de, de houding van de klant. Um, hoe vaak ik wil niet, uh, en ik kom veel voor mijn vak uh, in, in horeca. Hoe vaak het niet voorkomt dat uh, de Nederlander, de gast, uh, iets opeet... ...waar hij het niet lekker vindt uh, en niet het signaal geeft aan uh, de bediening van... Uh, ...deze biefstuk is niet goed of whatever. Het opeet en af, een afloop in klaagt. Ja, maar ja. Waarom, waarom klagen we niet tijdens het eten? Ik denk dat het te maken heeft toch met de, de, de, de, de Nederlander... die over het algemeen toch wat minder gemanierd is. Wat minder uh, de, de, de joie de vivre heeft om goed te communiceren. Ik krijg een mailtje van Sebastiaan die uh, een vergelijking maakt. Die heeft in Arnhem gezeten, acht maanden, in een hotel... En hij heeft s'avonds op veel plekken gegeten. Waaronder goed in Valstaf, in Arnhems proeflokaal. En hij kwam heel veel goede gastvrijheid tegen. Wat ja. een contrast is met Amsterdam, zegt Sebastiaan. Of ook delen van de Hoornse horeca. En uh, hij zegt... Ik denk dat veel ongastvrijheid in Amsterdam komt door de stress van de grote stad. En het personeel dat naast de studie bijverdient in de horeca. Eens. Maar ook al verdien je bij. Je bent, nog aan het, je bent nog steeds geld aan het verdienen. Dus je hebt verdomme je best te doen, denk ik dan. En ik vind dat je gelijk hebt. Oké, okay, dankjewel. Ik heb aan de telefoon hangen Iens. Iens Boswijk van de site iens.nl. Goedemorgen. Hallo. Ja, Hallo. Hello. Je hebt een tijdje meegeluisterd. Klagen wij te veel? Um, dat sowieso. En ik denk dat we... zit in ons DNA, hè? De slecht zijn, graag uh, groot uitlichten. Want ik geloof dat er... Uh, wij zien bijvoorbeeld via Iens, kunnen wij dat allemaal meten. In de afgelopen tien jaar is er wel degelijk verbetering in de service... Ook de gasten zijn daar veel positiever over geworden. Uh, natuurlijk en kan je dan er... een onderscheid maken naar plekken in Nederland of overal? Nou, daarin een onderscheid gemaakt is het inderdaad zo dat uh, in de Randstad uh, ligt het iets lager, het gemiddelde, dan in de uh, andere provincies. En dan uh, bijvoorbeeld Maastricht uh, springt er inderdaad wel echt uit. Daar kun je ook echt eten, uh, ja, maar het heeft niet altijd alleen maar met het eten te maken. Ik denk zeker dat het een uh, mentaliteitskwestie is... van mensen, of je nou student bent of uh, uh, doorgeleerd kelner. Die kom ik nooit meer tegen, nou, de... die doorgeleerde kelners. En? Nee. Nee, waar kom nou, ik nog tegen? Gaat om, het maakt niet uit of je ervoor geleerd hebt. Het is iets wat in jou zit en waar je voor kiest om gastvrij te zijn... en om flexibel te zijn. En dat geldt niet alleen voor de bediening, dat geldt ook voor de gast... Ja. Want ook de gast kan daarin bijdragen om zelf, als je zelf denkt van nou hoe wil ik uh, behandeld worden... als je zelf ook zo de mensen benadert en behandelt, dan gaat dat automatisch al vele malen beter. Als ik een half uur moet wachten op het kunnen geven van een bestelling, heb ik geen geduld meer. En dan is mijn humeur tot onder het uh, nulpunt, echt onder het nulpunt gezakt. Hoe kan ik dan nog aardig dat blijven? Klopt. Nee, dat hoeft ook niet. Het is ook zo dat dat, dat zal zeker ook wel voorkomen, maar het is ook belangrijk om als jij wel goed behandeld wordt, om, het om daar bijvoorbeeld ook Absoluut. eens wat over te zeggen. En te, daarin te prijzen van, nou, wat is een fantastische bediening... of wat doen we dit leuk. En dat gebeurt dus wel degelijk meer, ook in het restaurant al. Mm -hmm. En ook, dat zien wij natuurlijk dan op de site... waar, waar, waar honderdduizenden mensen hun mening geven... Uh, die daar ook wel degelijk aandacht aan geven om daar iets over te zeggen. Dankjewel. Ik ga even naar een beller, Joop. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. We hebben niet heel veel no, tijd niet, meer, dus even no? snel. De, voor, behalve de vorige spreekster hoor ik iedereen maar praten over klanten. Toen ik op de horeca in vakschool zat, praten we altijd over gasten. En als iedereen zich als gast gedraagt en als gastheer of gastvrouw... dan is er wel een groot probleem uit de wereld, denk ik. Maar heb je niet de indruk dat er in de horeca vooral geen gastheren meer werken... maar gewoon studenten die denken, ik heb een bijbaantje nodig want mijn vader dok niet? Ja, dat zal waarschijnlijk wel. En Ik neem ook aan dat er wat minder gekwalificeerd personeel aan de gang is... Maar en dat is het jammerlijke van, een, van de hele branche denk ik, want er wordt ook steeds minder uh, uh, dingen aan tafel gemaakt enzovoort. Wat die net zei over de de, de die die die geleerd heeft voor het vak, mm -hmm. ja dat is er bijna niet meer en dat is jammer. En dat bedoelde ik ook daarmee te zeggen. Mensen die dus gestudeerd hebben voor kelner of of of gastheer, uh, die, ja die dopen er weinig rond. Maar als je als gast, je opstaat als gast, moest je eigenlijk de, de respons kunnen ontvangen van de kelner. Ja. Dank je wel Joop. Even een laatste korte reactie, Franklin. Uh, die fooi, hoort dat? Ja, absoluut. Ik denk dat uh, de horeca is nog een van de weinige branches waar je uh, op die manier nog een uh, extra stukje waardering uh, kunt uiten. Vind ik heel gezond. Maar, maar wel als je tevreden bent, neem ik absoluut. aan. Absoluut. Ja, je moet wel tevreden zijn. Ja, zeker weten. Okay. Ik uh, wil iedereen bedanken. Uh, een half uur vliegt er doorheen, en zeker met de goede gespreksgasten. Franklin van Reen van Restaurant Goed, Robert Kroon, auteur van We pikken het niet langer. En mijn gasten aan de telefoon, Ines Boswijk en Tom Poppes. Natuurlijk zou er geen uitzending zijn zonder jullie luisteraars. Dus dank voor de mails, de tweets en de telefoontjes. En de mensen achter de scherm die het mogelijk hebben gemaakt vandaag van buiten op het terras in Arnhem. Voor de techniek Marien Albertsboer, redactie Slyma Elkaldi Anouk Tulner... internet Rienaerts, Jeroen Schaaphoek, productie Hans Twint en Momo Zarou... en eindredactie als een handen van Steven Alberts. Na het nieuws de Bora Bleckenhorst met de gids. Dit was de tweede Premloze Week. We hebben nog een paar dagen te gaan, maar nu eerst een heel goed weekend. Tot maandag. Waiting on her just to wait on me And there's a place I go for breakfast every afternoon The coffee's rubbish and the bacon's always hard to chew And the toast is always soggy But I hardly notice And the food takes such a long time to get made Even when I'm the only person in the cafe And my table's always wobbly But I hardly notice It's brand time!